De lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, welkom bij de avondeditie van Langs de Lijn van zondag 21 april. Feyenoord is weer helemaal terug in de strijd om de tweede plaats in de eredivisie. In een rechtstreeks duel werd concurrent Vitesse verslagen. Ja, ja, de kuikhond klopt. Het is 2-0. Het is Lex Immers met zijn elfde goal van het seizoen. En Feyenoord staat vijf minuten naar rust op 2-0... Met Arno van Meulen bespreek ik zo direct het voetbalweekend. In de laatste voorjaarsklassieker van dit seizoen... konden de Nederlanders weer geen vuist maken. Baukel Mollema werd gezien als kanshebber voor een podiumplaats. Hij werd 77ste. Ja, ik had op die die een gewoon uh, totaal niet de benen. Ik, uh, ik zat echt uh, op mijn max daar en uh, kwam denk ik als ste boven. Dus dan, uh, ja, dan weet je dat het er niet in zit. En in Moskou presteren de Oranje Turners onder de maat. De equipe sloot af zonder ookbare medaille te winnen. Heb ik het over de mannen. Toch blijft bondscoach Mits Venner... Er is geen no thing als failure, alleen partial degrees van succes. Zo kan je het ook noemen. En meer over de MotoGP van Austin tot 11 uur in langs De spanning is weer terug in de Eredivisie. Na vorig weekend ging iedereen ervan uit dat Ajax een derde titel op zak had. Maar dat is nog met drie wedstrijden te gaan niet meer zo zeker. PSV en Feyenoord trekken zich op aan het elastiek en kruipen dichterbij. Arno Vermeulen is in de studio om het voetbalweekend te duiden. Arno, de spanning is weer helemaal terug. Om het kampioenschap te doen. Uh, nee, dan moet je je teleurstellen. Oh. Nou ja, uh, mathematisch gezien natuurlijk wel. Uh, maar oké, okay, laten we reëel zijn en naar het programma van Ajax kijken, want daar gaat het natuurlijk om. Die gaat ja. uit naar NAC, laat ik die nu toevallig vandaag gezien hebben in Utrecht. Die speelde verschrikkelijk. Nou, is NAC thuis en uit wel een enorm Goed verschil. Ja, een verschil, hè. Ja. Oké, okay, uh, twee, sp ja, ja. twee spelers van het niveau van Ajax misschien. Leurling en Goedelje ben NAC, en de andere negen zijn toch echt uh, veel zwakker. Ajax wint in Breda. Dan wint Ajax thuis ook van Willem II en zijn ze er eigenlijk al uit Groningen. Is lastig, want Groningen speelt natuurlijk nog voor een play plaats. Maar dan denk ik dat ze al kampioen zijn. En ze moeten het ook niet op die laatste wedstrijd laten aankomen. Maar dat zal niet nodig zijn. NAC, uh, uh, Ajax wint bij Benak, Ajax wint thuis van Willem II en dan zijn ze kampioen. Klaar. Um, ik kom er zo meteen misschien toch nog even op terug. Maar uh, Ajax speelde wel uh, al gelijk. Dus afgelopen vrijdag tegen Herenveen, PSV won gisteren van AZ en vandaag ging het... De wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse. Vooraf was er veel te doen over het wel of niet meedoen van Marco van Ginkel en Wilfried Boni. Die twee waren er niet bij. En dat scheelt een hoop. Topscorer Wilfried Boni is er niet bij. Zit ook niet op de bank. Ik heb hem gisteren nog even gesproken op de laatste training op Papendal. Toen liet hij al weten, c'est pas possible de jouer. Dus dat moeten we dan maar geloven. Geluiden die wij het horen kregen was dat de dokter zei, kan best spelen. Wie neemt de beslissing of hij al dan niet speelt? Ja, ik weet niet waar jij die geluiden vandaan hebt. Dus, dus, kijk, uh, Wie neemt de beslissing? Uh, heeft Bony zelf de beslissing genomen ja, om niet te spelen? Spelers, in samenspraak met de dokter, ja, die bepalen dat. Ja. Daar kan je niks in doen. Had hij en, kunnen spelen? Nee, maar, de, de, kijk, als, hij, als die jongen zegt dat hij niet kan spelen... Ik ken hem, ik ken hem nu dit jaar wel... Dat kan ik eigenlijk niet spelen hoor. Dus uh, voor mij is daar geen enkele twijfel. Het gemis van, van Ginkel en van Boni. Terwijl er iemand van Feyenoord nu op de grond geblesseerd ligt. Dat gemis is toch wel heel duidelijk voelbaar hoor. Heel duidelijk. Ja, denk ik wel. Ik denk dat je, dat je ziet dat, uh, dat het einde van het seizoen in zicht is. Uh, we krijgen wat bestuurders. Uh, jongens die niet helemaal fris meer zijn. En. Uh,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 Nou dus Fred Rutte, trainer van uh, Vitesse. Boni speelde niet. Um, kon hij echt niet spelen? Weet jij daar meer van? Nee, daar weet ik absoluut niet meer van. Maar um, wat Rutte zegt als, als uh, Bony houdt... Als, als zou Boni alleen zelf vinden dat hij niet kan spelen... kan hij al niet spelen. Uh, ik en waar... begrijp dat uh, de clubarts heeft gezegd... van, hij kon wel spelen. Ja, goed hard is de clubarts, ex-Ajax... Stel nou dat hij zegt, hij kan wel spelen, maar Boni zegt, ik kan niet spelen. Je bent nog altijd wel de baas in eigen lichaam. Daar ga je zelf inderdaad ook over. Dat kan een ander niet zeggen. Om wat vrede dan ook. Als zou het psychisch zijn en jij bent niet in staat om te spelen... kan een ander jou niet aanpraten dat je wel kan spelen. Maar wat Rutte zegt, vind ik eigenlijk logisch. Waarom zou een speler als Boni, als hij fit is, niet in de kuip willen voetballen? Hij, hij geniet van dat soort wedstrijden. Hij speelt, hij speelt topwedstrijden als de spanning groot is... Uh, het is een speler die de uitdaging van de omstandigheden juist aangaat in de Kuip... en daar helemaal niet bang voor is. Okay. Dus ik, ik kan geen enkel argument bedenken waarom Boni niet zou spelen in de Kuip... als hij wel fit zou zijn. Duidelijk verhaal. Boni er niet bij, Van Ginkel er ook niet bij. Wie werd er trouwens meer gemist? Boni of Van Ginkel? Ja, allebei toch. Hè? De aandacht gaat altijd uit naar, uh, naar Boni. Maar Van Ginkel is een uh, fantastische middenvelder. Uh, uh, legt afstanden af, kan ook doelpunten maken. Ja, ik vind dat ze echt allebei gemist werden. Uh, en Theo Jans heeft gelijk. De vervangers zijn Duidelijk minder. Uh, ik kan nog even, even hebben over reis, als dat mag. Dat was de vervanger in de spits. Niet alleen ben je boni kwijt, maar je krijgt Rijs ook nog voor terug die volkomen onzichtbaar is. Wat daar weer mee aan de hand is, is een, is een, is een raadsel. Uh, Fred Rutte heeft hem heel lang hand boven het hoofd gehouden. Hij is natuurlijk de trainer geweest bij PSV, die hem er eigenlijk wel uit de goot heeft gehaald. was verslaafd aan cocaïne. Uh, Rutte heeft hem een tweede kans gegeven, heeft hem meegenomen naar Vitesse. In het begin van het seizoen speelde hij eigenlijk altijd, hoewel hij al niet heel goed voetbalde, maar toch. Boni moest zelfs vaak op nummer 10 spelen, achter reis. Maar uiteindelijk kon dat niet meer en is hij door Rutte uit het elftal gehaald. Daarna uh, haalde het elftal een fantastische reeks van resultaten zonder reis. Nu is Boni er niet. Reis krijgt een herkansing. Wat doet hij ermee? Helemaal niets. Maar dan wordt hij gewisseld in de ja. tweede helft. Voorkomen logisch. En wat doet hij? Hij is uh, op zijn pik getrapt. Uh, kijkt de trainer niet aan. Rutte dus, de man die hem zo geholpen heeft. Uh, wil de speler die het veld in komt geen hand geven. Gaat in de dekoud zitten. Weigert vijgen... daar ook nog een keer een hand van een leed Weigert daar ook nog kortom. Die carrière is klaar. Dan kunnen we ongeveer een hele grote streep doorheen ja. zetten. En een, en, een, en een punt achterzetten. Als je bij is... Vitesse. Natuurlijk. Maar ik denk helemaal. Als je je zo gedraagt bij een club die jou een, een kans geeft. Bij een trainer die je als een soort kind eigenlijk in zijn armen neemt. Dan is het zo mis met je. Dat We kunnen vergeten dat Rijs ooit nog op een uh, hoog niveau terugkeert. Dat is klaar. Interessant. Uh, dan Feyenoord. Dat heeft zich natuurlijk uh, goed herpakt vandaag. Na minder periode speelde uh, ook niet zo dendend. Vorige week ging het ook mist uh, bij RKC. Liet ze echt de punten liggen. Heeft zich, uh, Feyenoord heeft zich voor hem opgericht vandaag. Ja, dankzij Nijhuis. Laten we dat niet vergeten. Uh, twee kansjes. En, en, en de beste kans was eigenlijk nog voor Vitesse in de eerste helft. Met Ibarra. Ja. Tot die situatie met Kala's, wat geen hens is. Uh, Ronald Koeman zijn afloop. Nou ja, we hadden hem anders ook wel gewonnen. Ik had hem wel eens willen horen als hij uh, uh, zo'n situatie tegen had gehad. In zo'n cruciaal duel. Ik vond het ontzettend belangrijk. Vitesse mist twee spelers. Uh, Houdt die 0-0 dus ontzettend vast... en hoopt op een, een, een kans, uh, één goal, tweede helft... en, en count het natuurlijk... Als je dan met 1-0 achterkomt door zo'n moment... Is die was het eigenlijk wel gelopen. Dat bleek ook, want Vitesse had geen weerstand in de tweede helft. En Feyenoord tikte dat heel makkelijk uit. Maar het was wel echt een cruciaal moment. Ja. Er wordt geen hens gemaakt. Er wordt een penalty gegeven. 1-0 Feyenoord dat daarna makkelijker ging voetballen. En Vitesse merkte het gemis van die twee spelers toen... natuurlijk wel ontzettend uh, belangrijk in de tweede helft. Ja. Dus... Maar even op Feyenoord duiden. De, de, de, de passie, kon je daar iets van zien? Want het was zo nodig om dat weer terug te krijgen in eigen huis... waar ze toch nagenoeg onverslaanbaar zijn. Ja, natuurlijk nee, zag je dat wel Passie was er en het spel was uh, zeer behoorlijk. En ik zeg het al, de overwinning is uh, dik verdiend. Immers was belangrijk, er was weer fit terug natuurlijk in het elftal. Scoorde die tweede goal waar hij uh, nou eigenlijk uit een, uit een halve kans uh, heel agressief voor Theo Jansen komt. En die, uh, en die belangrijke goal maakt. 2-0 was het echt afgelopen. Nee, Feyenoord speelde een, een keurige wedstrijd, maar is echt wel uh, geholpen. Ik zeg het niet zo snel uh, door een scheidsrechter die dat niet bewust doet. Maar wel een cruciale blunder maakt ja. in, uh, in zo'n wedstrijd. En Feyenoord pakt die drie punten. En dan komt misschien ook alweer uh, uh, de Kuip om de hoek kijken. Want de Kuip wakkert de strijdlust aan bij de spelers dit seizoen op een positieve manier. Dat is wel eens anders geweest. Uh, Feyenoord kwam dus op voorsprong. Arno zei het al, uh, doordat uh, scheidsrechter Bas Nijhuis een stafschop gaf... na een vermeende hensbal van Thomas Kalas. Ja, je zou kunnen zeggen, het is de kracht van de Kuip. Het vond ons vandaag weer fris wat we heel lang zijn geweest. En, en de paar laatste wedstrijden minder. Nou ja, ik vond ook weer de jongens echt op niveau. Nou ja, dan ben je als team beter. Dus het feit natuurlijk dat we thuis spelen, waarin we ons sterk voelen. En, en, nou, dat zie je dan terug, dus dat alles opgeteld, kom je dan wederom tot zo'n prestatie. U mee van scheidsrechter Nijhuizen. Duel is tussen Kalas en Pelle inderdaad gaat de hand van de Tsjech van Kalas dus naar de bal. Ja, ik sta recht achter de situatie en ik kijk, kijk er ook recht in. En als ik dan Kalas zie, die moet je dan, als van jouw kant de bal komt, die, die staat zo. En hij heeft zijn hand hier, de bal komt aan. En het lijkt gewoon dat hij via de hand eraf afschiet. Maar goed, het, als ik dan de herhaling zie van achter het doel, dan zie je dat het hoofd er nog tussen zit. Ja, en dan is het geen hens. De zenuwen moeten toch duidelijk aanwezig zijn, ook bij de Italiaan. Daar komt de aanloop. Pelle! Ik ging later nog naar hem toe. Toen zei ik van, weet je het echt 100% zeker? Ja, volgens mij... En toen had ik al door van dat hij niet zeker is. Ik zeg ja, de Kuip is toch een, een, een stadion waar je sneller een penalty geeft. Zit er toch iets met de Kuip? Dat ook Bas Nijhuis internationaal befaamd denkt... in de Kuip, dan doe je dat sneller? Nee, want uh, ik, ben, ik was zo resoluut uh, met deze strafschop... dat ik uh, nee, niets meer gemaakt. Ik vind wel dat we misschien in een aantal momenten wat de strafschop werd... Misschien wel heel makkelijk, of iets te gemakkelijk of onterecht hebben gehad. Maar... En daarin kan de kuip best van invloed zijn dat dat De kracht van de kuip. Walter Tempelman maakte deze montage. Uh, ja, Arno, uh, Feyenoord heeft de kuip tot, ik zei het al, een nagenoeg onneembare vesting gemaakt. Beslist dat, is dat misschien dat laatste zetje bij het wel of niet geven van zo'n penalty? Nou, nee, nee ontkent. hij ontkent het en ik, ik, dat geloof ik ook niet helemaal. Dat nee. het invloed heeft op het fluiten van een scheidsrechter dat denk ik wel. Uh, misschien ook meer de reactie van Pelle, hè, die meteen met zijn hand in de lucht staat. En een penalty claimt dat hij daar toch ook even door... Uh, en de uit halve Kuip gaat dan heen, het gaat dan te kiezen? Ja, dat kan, maar het gaat ook wel om zijn waarneming. We hebben dit jaar, dit jaar vaker gezien dat scheidsrechters erin tuinen uh, ja. bij Hens op het moment dat een speler een wat, wat vreemde beweging met zijn handen maakt. Dit is een, een goed voorbeeld ervan. Een speler die eigenlijk Onnodig deed hij ook met zijn armen zwaait in de buurt van zijn gezicht. Uiteindelijk wel de bal in zijn hoofd krijgt. Maar de schijnzetter ziet die hand en denkt dat die bal via die hand uh, geraakt wordt. Dus het is niet helemaal uniek wat we nu gezien hebben. Maar oké, okay, hij stond heel dicht bovenop. Hij ja. moet het gewoon echt zeker weten als, uh, als hij een penalty geeft. te verwijten dat hij hem geeft? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Uh, hij moet het 100% zeker weten. Hij kan het niet 100% zeker geweten hebben, want het was niet zo. Nee, maar hij op dat moment dacht hij het wel 100% te ja, weten. Ja, nou ja, dan moet hij... Fout te maken is menselijk. Ja, toch? maar uh, dit vind ik een te zo cruciale fout. Je kan absoluut fouten maken als uh, scheidsrechter. Ik vind, uh, er waar dit ja. het ook wel situaties waar je van zegt... van ja, rand 16 penalty of niet, weet je wel. Maar nee, dit, het heeft dit, de wedstrijd beïnvloed, zeg jij ook. Het heeft de wedstrijd echt uh, zeer bepaald. Zeer bepaald. Ja. Uh, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... tot die strafschrop had Feyenoord de wedstrijd wel in handen. Ja, maar net wat ik zei, ik heb dus geturfd... volgens mij hadden ze drie uh, uh, reële kansen tot het moment. Uh, geen uitgespeelde kansen, makkelijke bal voor, voor Veldhuis onder andere... die, uh, die hem wel pakte. Um, Veldhuizen, maar uh, de beste kans was tot het moment nog voor Ibarra... Uh, vanaf de rechterkant, die hem goed inschoot. Uh, dat had ook de eerste goal voor Vitesse kunnen zijn. Uh, Feyenoord was soeverein in dit duel na die 1-0. Oké, okay, en uh, heeft dan misschien wel de beste papieren voor de tweede plaats... zoals Ronald Koeman zei vooraf? Ja, hij zei degene die wint, die wordt uh, tweede... Uh, hij speelt uh, tegen Heracles. Hij moet uit naar Den Haag. Hij speelt thuis tegen NAC. Dat is een schema wat wel te overzien is. Maar ik denk dat het toch wel spannend blijft, hoor. PSV, Feyenoord, Vitesse. Vitesse staat er nu het zwakste voor. Heeft nog steeds wel het makkelijkste programma. Als ze die negen punten met Boni erbij halen, komen ze toch op 70 punten. Dat betekent dat PSV en Feyenoord zeven punten moeten halen uit die laatste drie wedstrijden. Kun je dus niet één nederlaag permitteren. Ik vind het echt een, een loterij, plaats twee, hoe dat gaat eindigen. Ik denk dat het wel heel PSV spannend blijft. PSV moet dan ook nog een misstap maken, want die hebben verder het beste doelsaldo. Ja, maar we moeten dus uit naar Twente, de laatste ja. wedstrijd. Oké, okay. nou ja, dat, is, dat, is dan nog, dat blijft nog spannend. Dus dat is in ieder geval mooi, want jij zegt Ajax goed kampioen. Daar is niks meer aan te doen. Dus dan is die strijd om de tweede plaats, net als vorig jaar, die in ieder geval spannend blijft tot aan het eind. Uh, nog even, Vitesse, jij zegt, uh, verwacht nog wel negen punten uit drie wedstrijden. Is wel te doen. Het is niet zo dat Vitesse op is, want ze verliezen vandaag. Vorige week uh, natuurlijk uh, die 3-0 weggegeven tegen RDSC. Nou ja. Op. Uh, fysiek op kun je niet zijn. Ze hebben geen. Uh, Mentaal uh, uh, op misschien. Dat hou je toch niet vol als uh, Vitesse zijn? Nah, nee, ik denk dat dat echt eerlijk gezegd allemaal apenkool is. Uh, oh, ja. wat, wel, wat wel een rol speelt, is dat uh, ze hebben ver uit de smalste selectie van die top 4 teams ja. hebben. Op het moment dat er blessures zijn, dan moeten ze teruggrijpen naar mindere spelers. Dus ze zijn wel afhankelijk of Boni en Van oh, Ginkel ja. die laatste drie wedstrijden kunnen spelen. Uh, maar als die erbij zijn, dan is het gewoon een uitstekend elftal. Ja. Ik wil toch nog één ding vragen over Feyenoord. Uh, dat hadden we al behandeld, maar toch komt er nog iets. Uh, uh, Kelvin, leer dan. Uh, viel vandaag in. Zeven minuten voor tijd. Maandenlang de Koeman buitenspel gezet. Hij wilde niet bijtekenen. Uh, uh, zou worden uh, getransfeerd naar Vitesse. Dat is tot op heden afgeketst. En dan zet hij hem in. Een paar minuten voor tijd. Uitgerekend tegen Vitesse. Yeah. Moeten we daar nog iets achter zoeken? Ehm... Um... Het is een vreemde situatie. Nee, het, het was opvallend omdat hij lang uh, uit de selectie weg geweest is. Uh, dat, ik vind dat eigenlijk opvallender dan dat hij nu terugkeert. Ik heb nooit begrepen waarom een speler uh, uit de selectie wordt gehaald... omdat hij zijn contract uh, niet wil verlengen. Want normaal gesproken basisspeler. Ja, hij was toen uh, basisspeler. Uh, de uitleg was van Koeman onder andere dat ze spelers wilden opstellen... waar ze verder mee gingen in de komende jaren. Daar heeft hij gelijk in gehad. Hij heeft toen uh, Tony Filena op het middenveld gebracht... die het uh, heel erg goed heeft gedaan en waarvan je ook wel uh, kan vaststellen... dat het een talentvollere speler nog is dan Leerdam. Ander type, maar toch wel talentvoller. Daar heeft hij gelijk in gehad. Dus dat hij de keuze heeft gemaakt om, om uh, zo'n speler op te stellen. Dat begreep ik wel. Maar dan nog had je Leerdam wel gewoon in je selectie kunnen laten... op de bank kunnen laten. Want zo breed was die selectie van Feyenoord nu ook weer niet. Uh, dat vond ik vreemd. Uh, je hoort niet in een strafkamp te zitten... als je gewoon je contract niet wil verlengen. Het gebeurt ook dat een club jouw contract niet verlengt op het einde. En dan kan je ook gewoon je spullen pakken en, uh, en mag je weg. Ja. Dus dat vond ik niet zo chic bij, uh, bij Feyenoord. Dat hij nu ja, nou ja, het is curieus omdat het tegen Vitesse is. Er wordt al lang gezegd dat hij een voorcontract bij Vitesse heeft getekend. Hij zou in de winterstop naar Vitesse... Leek helemaal rond. De laatste dag ging het mis. Fred Rutte had er echt de P over in. Want wilde hem graag erbij hebben. Omdat jij juist spelers nodig had bij, bij Vitesse. Uh, ja, Waarom hij nu precies speelde, weet ik niet. Het is misschien wel opvallend. Uh, ik vond het vervelend dat het publiek hem uitvloot in, in de Kuip. Ja, goed. Uh, Feyenoord, Vitesse, uitgebreid behandeld. Uh, nog even. PSV won gisteren met 3-0 van AZ. Roerige week had op de rug. Uh, 3-1, pardon. Uh, er werd gesproken over een tweedeling in de selectie. Speelt dat door... In die ploeg, of heb je gisteren gezien dat dat dus niet doorspeelt? Nou ja, dat, als dat al zo zou zijn, en daar kun je een vraagteken achter zetten, dan zie je dat niet in zo'n wedstrijd terug, natuurlijk. Uh, het is niet zo dat spelers elkaar die elkaar niet zouden liggen of die een voorkeur hebben voor anderen, dat sowieso in wedstrijden laten zien. Dat zie je altijd om een elftal heen. Dat kun je bij training even constateren uh -huh. of als je langer met een team optrekt, maar niet in een, niet in een veld. Dat zou helemaal van de gekken zijn, natuurlijk. Gisteren speelden ze een knappe tweede helft. De eerste helft was P.S.V. Uh, niet heel goed. Het viel me tegen dat het elftal eigenlijk toch nog weer tegen A.Z. ook ook wel een beetje de counter zocht. Lang A.Z. wel een beetje het initiatief liet nemen. Je zou denken verdorie P.S.V. je speelt voor je laatste kansen. Uh, je hebt toch een goed elftal. Je pakt ja, ze meteen vast. Dat deden ze niet. Heb ze tijd wel genoeg voor die N laatste paar wedstrijden? Nou ja. Weet ik niet, ik denk dat ze, dat ze het nog heel lastig krijgen, die ja. laatste drie wedstrijden. Want ik, ik vond dit niet de overtuiging dat het ineens de komende weken nee. heel goed gaat lopen bij PSV. Potentieel nee. was natuurlijk een lastige wedstrijd. Uh, PSV wint hem dan toch, uh, tussen aanhalingstekens vrij gemakkelijk met 3-1. Feyenoord wint uh, tussen aanhalingstekens vrij gemakkelijk met 2-0 van Vitesse. Denk, eens, nou, denk je nou niet dat ze in Amsterdam een klein beetje zenuwachtig worden? Van, Zij laten ook geen steken vallen? Nee, want het had ook kunnen zijn natuurlijk, dat Vitesse won van Feyenoord. Dat zou misschien nog lastiger geweest zijn voor, uh, voor Ajax. Uh, nee, die worden niet zo snel uh, nerveus. Frank de Boer is uh, de voorman van Ajax, is in alles de, de beleidsbepaler. Ja, die krijg je helemaal niet van zijn stuk. Die nee, staat een de, enorme rust de uit. De laatste twee jaar haalden ze uh, de andere ploegen in en pakten ze de titel... En nu ligt de druk helemaal bij hen. Zeker. Het mag niet meer fout gaan, want iedereen ziet ze al. inclusief ze, jijzelf. Nee, kampioen worden. Natuurlijk, ze, ze werden al. Uh, afgelopen week gekroond tot kampioen. Ja. Natuurlijk. En iedereen verwachtte ook vrijdag. een overwinning tegen Heerenveen. Wil ik moet eerlijk zeggen. Nee, klinkt een beetje eigenwijs. Maar ik heb voorspeld dat ze niet van Veen zouden winnen. Omdat ik Heerenveen een elftal vind. Weet, dat met jongens als Finn Bogasson. en Juridis, die veel gebaseerd uit. Maar die, die hebben wapens om Ajax te bestrijden. Ik denk dat Nak en Willem II. die wapens niet hebben. En dat ze daar gewoon zes punten tegen halen. Dus dan worden ze kampioen. Ze ja. worden niet nerveus. Uh, en. En, en ze worden, ze worden kampioen. Het, is alleen, ja, het, het verschil is natuurlijk uiteindelijk niet heel, heel groot. Je kunt niet zeggen dat Ajax een fantastisch onomstreden seizoen doormaakt. Dat was een beetje de trend afgelopen maandag. Ook in de media van hè, Ajax geweldig, uh, kampioen dit. Nee, het verschil straks is klein. Uh, ze hebben punten laten liggen thuis in wedstrijden tegen bijvoorbeeld ADO Den Haag, Roda, uh, Heerenveen nu weer. Dat zijn negen punten in wedstrijden waar ze niet heel overtuigend voetbalden. Ze speelden dit seizoen een gemiddelde thuis aan doelpunt. Ik dacht van iets meer dan twee goals. En dat betekent ook dat het echte Ajax, een swingend Ajax... wint wel eens wedstrijden met 4-5, 6-0 in eigen huis. Dat is, dat is niet of nauwelijks voorgekomen. Dus daar kun je best wel een, een opmerking bij maken. Daar kun je ook wel kritiek op hebben... dat het uh, niet bepaald uh, geweldig uh, fantasierijk echt Ajax-voetbal is. Maar ze hebben wel het beste team en daar worden ze wel kampioen. Oké, okay. van de bovenkant naar de onderkant... Uh, Willem II won gisteren opeens van RODSC. Nou, uh, groot feest in Tilburg. Vervolgens speelt de VVV uh, uh, gelijk tegen 20. Twente. Er staat 2-0 voor. Ja, ze knokken allebei ontzettend hard. Ik heb heel veel respect voor Willem II. Leuk, uh, ja. Leuke strijd daaronder. En Willem II is ook absoluut een team dat, dat in de Eredivisie ook weer niet misstaat. Want ze verliezen nooit dik en ze knokken heel erg veel. Dan komen ze soms net op het einde tekort. Ja, ze gaan het nu ook net niet redden. Uh, Willem II speelt nog bij Vitesse uit bij Ajax uit en AZ thuis. Nou, laten ze winnen van AZ. AZ staat ook dertiende. Heeft Willem 2 drie punten. Uh, daar komen ze gelijk met VVV. Ze hebben een minder doelsaldo. VVV heeft dus maar een één punt genoeg om, uh, om erin te blijven. Die moeten naar Den Haag, spelen thuis tegen Groningen... moeten naar Vitesse. Kortom, ik denk dat Willem II gewoon net op het einde... een beetje tekort komt. En dat is echt wel sneu, want je kunt de wedstrijden aanwijzen... waar ze in de eindfase uh, vaak gokten... Mm -hmm. en net verloren. Uh, maar ze hebben heel dapper gespeeld. Uh, wel respect voor Oké, okay. ik schrijf op Arno van Meulen, AS-kampioen, Willem II degradeert. Dankjewel. Sport en muziek, tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. Jackson, stepping out. Hij is bijna weg. dacht Joe. Goed, Daniel Martin was de sterkste in Luik-Bastenaken-Luik -luik eh, vandaag. De 99e editie was het. De topfavorieten werden opnieuw verrast. Ze hadden niet hun week. Moeten we concluderen, concluderen na LBL, de Baalse pijl. En om te beginnen vorige week de Amstel Gold Race. Dat is een verrassende winnaar op deze Amstel Gold Race, Maar we gunnen het er wel. Heerlijk.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 Daniel Martin was dus vandaag de sterkste. De voorjaarsklassiekers zitten er daarmee op. Bart Voskamp dus hier in de studio. Bart, goedenavond. Um, ja, dit was ook niet echt een winnaar waar jij denk ik, je kaart op had gezet. Nee, maar het blijkt toch dat ook vorig jaar uh, de Waalse klassiekers en de Race en dit jaar weer Waalse Pijl, uh, Luik en naar Luik Gold Race toch weer verrassingen oplevert. Misschien betekent dat wel dat uh, de, de Waalse klassiekers en de Race een breder startveld, een bredere top hebben. als in de Waalse klassiekers. of in de Vlaamse klassiekers. De Vlaamse klassiekers hebben natuurlijk mijn kanselaar eigenlijk weken van tevoren al geweten. wie er ongeveer ging winnen. En in deze koers is het, uh, is het toch wat elke komt keer. Dan een... dan? Nou, ja, wat ik zeg, ik denk dat de top gewoon, gewoon breder is in deze koers. In, uh, in de in, in, in de... zit. Ja, uh, rijden en. en... De Ronde van Vlaanderen en uh, prijsgroep is eigenlijk heel specifiek. Waar eigenlijk maar een paar renners voor meedoen. Hè. Bonen was nu afgevallen. Anders had je bonen kanselaren duel Nu bleef eigenlijk Kanselaren over. En in dit geval ja, kunnen we toch wel een rijtje van een man of tien maken... die, uh, die hier wel voor een aanmerking komt. Ja. En dan is er toch elke keer net eentje die we niet kennen. Of niet zo goed. En vind je dat dan wel, wel, wel leuk? Of zeg je van, ja, ik heb, ik heb toch liever zo'n grote naam? Ja, het is wel elke keer verrassend, want je zit naar een... Uh, kijk, een Rodriguez die nu wint, die, uh, of die tweede wordt, die demereert in de laatste kilometer. En dan denk je eigenlijk, ja, die is zo sterk, dat is de naam, die trekt door tot het finish. En dan in een tweede camera-shot zie je in één keer uh, ja, Daniel Martin uh, terugkomen. En dan is het toch leuk dat een relatief kleinere renner wint. Het is ja. altijd leuk als een onderdok uh, de, de favoriet voorbij schreeft. Ja. En een van die favorieten was Philippe Gilbert natuurlijk. Was dat voor jou de absolute topfavoriet? Nee nee, nee, nee, nee, hij is dus net als eigenlijk vorig jaar, het voorjaar en nu weer, is hij eigenlijk net niet super. Hij wil wel en hij gaat ook wel, de hele ploeg die rijdt voor hem. Valt me ook op dat zo'n ploeg zich volledig opoffert en eigenlijk gelooft volledig in de kansen. En dan blijkt dat hij gewoon uh, net niet goed genoeg is, dus een paar keer onderweg gewoon moest hij passen. Dus het valt me op, dat betekent dat je, dat, dat, dat je ook al het idee had, hij is gewoon dit jaar niet zo heel sterk. Hij is dit jaar niet zo heel sterk. Dus waarom je opofferen helemaal? Ja, daarom misschien, ja, ja precies, misschien toch een ander strijdplan. Uh, iets eerder in, in de aanval uh, met een aantal ploeggenoten die, die de koers hard gaan maken. Maar ze, ze rekenen echt op hem in de laatste twee klimmen. En daar kwam hij gewoon uh, duidelijk tekort. Ja, hij kwam nog wel even opzetten, maar redde het niet. En boekt dus uh, geen enkele zegen in zijn prachtige regenboogtrui. Moet wel pijn doen voor hem. Ja, natuurlijk. Uh, dat doet altijd zeer voor zijn ploeg en dat uh, doet zeker zeer voor hem. En, uh... Ja, waar het dan ligt weet ik niet. Uh, kijk, die, die trui heeft hij in ieder geval, maar had hem graag willen laten zien in een van de grote klassiekers. En ja. uh, dat, is, dat is hem ook niet gelukt zoals vele anderen in zijn raceboog. Dat, dat, dat is een soort vloek, hè? Ja, dat schijnt ja. Ik weet niet of het in die trui zit of uh, er wordt natuurlijk veel van je verwacht. Er wordt ook op je gelet. Maar aan de andere kant, als je goed bent, ben je goed. En dit zijn koersen, dat de beste gewoon wint. En als hij de beste was geweest met of zonder trui, had hij ook moeten winnen. Oké, okay, ja, dat maakt niet uit. Uh, wel opvallend dit jaar geen enkele voorjaarsklassieker gewonnen door een Belgische renner. Is uitgerekend natuurlijk, is er sinds 1918 niet meer voorgekomen. Dan spreken we over de Eerste Wereldoorlog. Dus of je dat serieus moet nemen, weet ik niet. Maar misschien is dus het nog wel langer. dus. Sinds 1918. Is dat toeval? Uh, is dat een tendens? Rijden de Belgen niet meer zo lekker? Nou ja, kijk, de, de, de grote favoriet, Tom Bonen... die normaal wel goed is voor één of twee klassieken het voorjaar... Ja, die, ja. die heeft per, of per, die valt uh, drie keer. Dus die was ook niet goed, anders val je niet vaak. Dus die valt weg. Ja, dan, dan, dan blijft er onder een, een Gilbert over... Van, waar iedereen het van verwacht. Maar die was vorig voorjaar ook niet goed. En daarachter zit nog best een redelijk gat... om een uh, om favoriet naar voren te schuiven. Dus ja, ook zij hebben nu een keer uh, even wat minder resultaat. Ja. Maar dat vinden die Belgen niet leuk. Nee, nee, nee, dat vinden ze ook niet leuk. Maar aan de andere kant, kijk, als je altijd feest viert... dan wordt het ook minder leuk. Dus ook goed om ze een keer uh, weer even terug bij af te zijn... en uh, een keer ook een ander wat ja. te gunnen. Over het terug bij af gesproken... dat zijn wij Nederlanders al een hele tijd. Uh, Blanco Kopman Bouke Mollema vandaag... stond toch wel in het uh, lijstje van de Outsiders. Uh, maar hij kon dus de verwachtingen niet waarmaken. Eigenlijk als 77ste. En luister naar een bijdrage van Steven Dalaboud. Voordat Bauke Mollema vanochtend in Luik startte, kon hij al terugkijken op twee goede uitslagen de afgelopen week. In de Amstel Gold Race werd Mollema tiende, in de Waalse Pijl negende. In de Amstel Gold Race was hij ontevreden over de eindsprint, en in de Waalse Pijl raakte hij opgesloten aan de voet van de muur van Hoei. En dat neemt Mollema zich vlak voor de start van de volgende race, Luik-Bastogne-Luik, -Luik dus nog steeds kwalijk. Ja, natuurlijk wel. Kijk, ik denk pas dat je echt, uh, ja, uh, dat ik na een koers tevreden ben als ik gewoon het gevoel dat. Heb dat ik het maximale uit had gehaald. En, uh, kijk, uh, dan, ik, ik had in de waalspel nog niet op het podium gestaan, denk ik. Maar ik denk dat ik wel misschien rond plek 6 of zo had, uh, had kunnen finishen. Dus dan, dan, ja, dan ben je met de negende plek niet echt, uh, niet echt blij. Mollema laat het woord podium vallen. Hij is er wel aan toe. De afgelopen zeven heuvelklassiekers deed hij allemaal top 10. Bauke Mollema was op een negende plaats de beste Nederlander. Zo, Bauke, zesde. En nu is hij de mollema Zauga Contador. Ja, qua, qua positie hoop je natuurlijk net op, net op iets hoger. Mollema is van een constant hoog niveau. En vandaag had hij de stap naar het podium willen maken. Zojuist zagen we Bram Tankink, die Bauke Mollema naar voren dirigeerde in dat peloton... Maar dat lukt hem niet. En dan breekt het, jawel hoor, bij de Nederlanders daar achteraan... is het Bauke Mollema die het gat moet laten. Bauke Mollema wordt 77ste. In de finale doet hij niet meer mee. Op de voorlaatste klim, de Colonster, breekt hij. Nou ja, de laatste 20 kilometer, denk ik. Uh, goed, ze uh, waren natuurlijk met een hele grote groep nog uh, toen. En uh, ja, ik had op die Colonster die gewoon uh, totaal niet de been. Ik, uh, ik zat echt... Uh, op mijn max daar en uh, kwam denk ik als 50ste boven, dus dan, uh, ja, dan weet je dat het er niet in zit. En hoe verloopt dan de rest van de koers voor jou? Nou ja, goed, dan is er meer uitdrijven dat te vinden. Sowieso moest je daar natuurlijk niet van achteren zitten als je nog wat, uh, wat wilde op het einde. Maar goed, ik had gewoon ook niet met niet de benen. Weet, weet je hoe het kan? Nee, nee geen idee. Ik het uh, begin voelde ik uh, op zich prima. En, uh, ja. Gewoon een normale voorbereiding gedaan zoals, zoals andere klassiekers, uh, Ja, ook voor de Amstel. En uh, ja, geen idee uh, waar het aan ligt. En dat geldt eigenlijk ook voor ploegleider Frans Maasen. Hij kreeg al vroeg in de koers in de gaten dat het hem vandaag niet ging worden met Mollema. Nou, ze zei als ja, ik ze al uh, voor de aan dat Bouken niet super was. Dus uh, hebben we hebben wel geprobeerd te motiveren dat hij toch door moest zetten en dat, we, dat hij er nog doorheen kon komen. Maar, uh, ja, op de Colon Steers zat hij vol in blok, zei hij. En uh, ja, dat bleek later ook wel dat hij, dat hij gewoon tekort kwam. Waar, waar merkte hij dan aan dat hij niet goed was? Ja, dat hij te veel moest verseren op de klimmetjes uh, om met de beste mee te zijn. Hoe kan dat dan? De Waalse, de Waalse pijl de Amsterdam Goldrace uh, doet hij nog met, uh, met de beste mee. Hij rijdt hij top 10 en, en hier is dan helemaal niks meer. Uh, ja, hoe kan dat? Ja, dus... Het is een eendagswedstrijd, wedstrijd, dus dat moet alles kloppen. En vandaag moest hij te veel in het rood en ja, dan kom je gewoon tekort. Ja, dus je weet niet hoe het kan? Ja, het is de vorm van de dag. En het is alles of niks op zo'n dag. En ja, hij was gewoon niet goed genoeg. Iets breder getrokken. De afgelopen zeven klassiekers van Bauke Mollema reed hij in de, in de top 10. Um, is hij, is het een koers, zijn dit koersen die jij hem ooit ziet winnen? Um, ja, winnen, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat hij gaat wel ooit een klassieker gaat winnen, dat denk ik wel. Wat, wat moet er nog gebeuren? Want hij rijdt al die wedstrijden in de top 10. Wat moet er nog gebeuren om die stap naar, naar het podium te maken? Hoe moet je die stap maken? Nou ja, goed. Uh, hij, hij heeft gewoon alles in zich om dat uh, te kunnen. Als je tiende, negende in de Waalse Pijlen zelfs vaker... Zeven is hij vorig jaar geweest. Ja. Dan is het is maar een heel klein stapje om, uh, om het laatste stukje te, te bewerkstelligen. Dus in één, keer, in één keer zal het dan toch lukken. Maar daar heeft Balker Mollema geen boodschap aan. Terwijl winnaar Den Martin het podium beklom, strompelde hij teleurgesteld de bus in. Ja, tuurlijk. Zwaar dat was wel teleurgesteld. Uh, ik had hier wel veel van verwacht. En uh, ja, het is een uh, van de mooiste klassiekers die er is, uh, denk ik. En ja, daar wil je graag finale rijden. Dus dat is wel uh, flink balen. Bauke Mollema was dat uh, Bart, uh, Bart Volskamp. Uh, Mollema en zijn ploegleider, Maassen, konden geen verklaring vinden... waarom het niet lukte. Heb jij die wel? Ik weet niet. Ik kan een poging wagen of ik een verklaring heb. Nou. Hij, heeft hij heeft natuurlijk Baskeland gemist. En dat is eigenlijk een, een, soort, een soort basis die je moet leggen mm -hmm. om, de, om de goldrace en de Waalse klassiekers goed te rijden. Nou, die heeft hij gemist. Hij heeft vijf dagen ziek op bed gelegen. Heeft hij keihard moeten trainen om het niveau te halen. Dat heeft hij eigenlijk in de Amstel en de Waals spel gehaald. Ja. Maar de basis was dusdanig uh, smal dat hij zich twee keer heeft moeten forceren en eigenlijk denk ik niet hersteld is geweest. en kan, kan best zijn maar goed, heeft hij nu weinig aan. Als hij een weekje rust pakt, dat hij in een keer er wel door komt. Maar dat heeft hij gewoon zoveel energie gekost ja. op een smalle basis ja kun je geen huis bouwen en uh, ja heeft hij gewoon uh, echt zere benen gehad van twee keer te moeten forceren niet kunnen herstellen na die koersen. maar hoe komt het dat hij daar zelf niet uh, met deze reden komt dan want die is al vrij plausibel. Of ja, hij wil ze niet verschuilen wellicht achter zo'n uh, ziekte? Nee, ik, ik denk dat het een hele logische verklaring is. Kijk, als hij andere jaren hier wel meedoet... en hij heeft wel een andere voorbereiding die hij nou, nou niet heeft, een jaartje ouder. Ja, ik, ik had eigenlijk ook wel gedacht dat hij wel uh, misschien voor een derde plek kon gaan winnen. is natuurlijk hoog gegrepen. Maar ja, dit, dit is gewoon de verklaring geweest. Ja. Hij mist gewoon net uh, de basis. Hij is niet hersteld van die twee andere klassiekers. Uh, ploegleider Frans Maassen uh, zegt... ik zie Mollema in de toekomst wel een klassieker winnen. De stapjes uh, zijn niet zo groot die gemaakt moeten worden. Nee, maar 7e, 8e, 9e of 10e of winnen, dat is een heel groot verschil. Ik weet niet of Bouke een winnaar is. Bouke is een geweldig goede coureur en supersterk. Als je in deze finales hè, buiten vandaag mee kan doen... hoor je mm -hmm. de beste renners van de wereld. Winnen is wat anders. Daar moet je ook een winnaarsmentaliteit voor hebben. Explosief zijn. En of hij die, die stap kan zetten, weet ik niet. Heeft het je neemt, het nog niet uh, het het neemt, de juiste mentaliteit? Nee, mentaliteit heeft niet mee te maken, denk ik. Op een top maar je of, zegt, nou, je moet de juiste winnaarsmentaliteit hebben. Ja, nou ja, het is een stukje hardheid, felheid, uh, gedrevenheid. En dat heeft niet alleen... Uh, uh, niet alleen een geestelijk ding, maar het is ook een lichamelijke aanleg... of jij bijvoorbeeld net wel die demarage kan zetten... net wel dat gat kan slaan. Ja, die, dat heeft hij niet, maar bijvoorbeeld met de nieuwe finale... van, van de cold race zou hij volgend jaar best mee kunnen doen. Eh, als je ziet dat, dat Kreuziger nu deze finale kon winnen... ja, dat kan Bouke ook. Dus waarom kan hij geen klassieker winnen? Maar het zal niet meevallen. Nou ja, ja dat komt dus omdat die stap toch best wel groot is, vind jij? Ja, goed. De, hè, wat we eigenlijk al aangeven, die Luikse klassiekers... en die Amstel Gold racen, heb je best een breed arsenaal. En het zijn elk jaar weer verrassingen. Dus ja, ja. waarom zou Bauke die verrassing niet kunnen zijn? Ja, want het, uh, we, we, we, we, we wachten al heel lang hè, op een Nederlandse klassieker ja. overwinning. Voor mij was het 2001, als ik het heel snel uh, bekijk, bedenk. Toch? Moet je me even een handje helpen? Kader van uh... Parijs, roubert Oh ja, dat is inderdaad. Ja, dat is uit mijn tijd. Dus dat is heel <laughs> lang geleden. Ja. Ja. Goed, uh, dan uh, de vraag. Uh, wat we kijken, natuurlijk vaak. naar die Blanco-ploeg. Of voormalig Rabo-ploeg. Uh, hoe die ploeg terugkijkt op het voor, uh, voorjaar. Daarover nog een keer de ploegleider Frans Maas. Ja, we zijn natuurlijk super sterk gestart uh, met alles wat er gebeurd is in de winter en uh, ja, hadden we een super sterke start. Daarna zijn we in Parijs-Nice en Tireno weggezakt en uh, volgens mij zijn we na Milaanse Remo weer terug uh, op de goede rails uh, komen te staan en uh, ja met een bijna winst in Parijs-Roubaix en goede Vlaanderen. Een goede Amstel, vind ik zelf, en Waalse pel En vandaag ja, was het wat minder, helaas. Volgens Maas is het niet heel negatief. Jij? Nee, dat moet je ook niet zijn over zijn renners natuurlijk. Ja, nee. Heel negatief is een groot woord. Ik vind dat ze, dat ze uh, meer karakter en meer uitstraling hebben gehad... als, uh, als voorgaande jaren op de Rabobank. Mm -hmm. Ze zijn van het aanvallen, ze doen echt mee. Maar ze zijn wel tekort gekomen. Wat Frans zegt, ze zijn goed begonnen. Ze zijn denk ik heel uh, fel begonnen... Om, om na de incidenten van afgelopen winter en, en het najaar zich te tonen. En ze willen een nieuwe sponsor zoeken. Dus vandaar dat ze heel gretig ja. zijn begonnen. Dat maar betekent dat natuurlijk Dat was wel de kleinere koersen. Dat waren de kleinere koersen. En nee, aan de andere kant, Tom slachten. die wint de eerste uh, World Tour-wedstrijd van het jaar in, uh, in Australië. Dus hè, dat moeten we niet vergeten. Dat is al lang geleden, maar dat heeft hij wel gewonnen. Maar dat neemt niet weg dat de focus wel moet liggen op deze periode. En uh, ja, je moet toch constateren dat daar resultaat technisch... Uh, niet maximaal behaald is op de, uh, op de tweede plek van uh, van Marken van vorige week na. Ja, dus um, al met al, het kan ermee door, maar ja, nou, je ja, wordt nog niet nee, heel enthousiast. Nee, je moet elkaar toch op resultaten kunnen ja. afrekenen en dat is gewoon niet goed geweest. Ja, wat dat betreft is er bijna veranderd, zo lijkt het in ieder geval. Uh, nog even kort, de andere Tweede Nederlandse ploegen, Argo Shimano en Vakantse Leid DCM. Um, hoe hebben zij zich laten zien dit voorjaar? Uh, nou ja, ik vind Volley, die heeft zich eigenlijk niet zo heel veel laten zien. De, de nieuwe nee. aankoop Fletcher had het moeten doen, maar pff, kwam op vele vlakken toch tekort. Ze hebben pech gehad met Hogeland en Pools Pools die vorig jaar gevallen is in de tour nog niet goed is, uh, mm -hmm. kan niet anders. Hogeland met trainen gevallen, ja het zijn wat tegenslagen. Uh, Argo Shimano heeft twee topsprinters in de ploeg, Kittel en uh, Degenkoop. Nou ja, Kittel heeft het een en ander gewonnen. Uh, er is één uh, sprintklassieker geweest, dat is de Scheldeprijs die hebben ze gewonnen, dus nou ja, die credit hebben ze dan wel. Oké okay, Bart, Dankjewel voor dit moment weer Bart Voskamp. Uh, we gaan praten over turnen, terwijl uh, Noël van de Klaveren... gisteren verrassend zilver pakte op het EK in Moskou... lieten de Nederlandse mannen het op medaillegebied winnen afweten. Er waren drie finale plaatsen van Julien van Gelder en Jeffrey Wammes. Maar tot eremetaal leidde dat niet. Tijd dus om de balans op te maken met de bondscoach van de mannen, Mitch Fenner. U hoort hem in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Terwijl de Russen in Moskou...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 Maar dan moeten ze wel voorzichtig met hem omgaan. Yuri is tenslotte al 30. Hij moet zich puur focussen op dat ene toestel, de ringen. We moeten protect beschermen. Yuri is een ring-specialist en we moeten samenwerken om de oude man te houden. En nog zo'n geval van. Uh... Oh, wat jammer. Wat jammer. Jeffrey Wammers was op vloer, heel dicht bij de medailles... totdat het misging in de voorlaatste sprongenserie. Ik wist ook dat ik hier een medaille kon halen. En, en dus ja, Daarom baal je wel uh, eventjes. Uh. Ja, en daar ging ze scoren. Ik zou niet positief zijn als ik kwaliteit niet quality. Ik zag kwaliteit in Jeffrey. Ik zag kwaliteit in Jury. Ze qualified briljant.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 Zevende plek, weg aan status van NOC en Ja, ik zou toch uh, mijn huur moeten betalen en mijn eten en alles. Dus uh, dat is wel een dingetje. Ja. En daarvoor kloppen we dan eventjes aan bij Hans Gootjes, de topsportmanager van de Turnbond. Nou, ik denk je eerst even moet uh, vaststellen hoe dat, hoe dat werkt. Hè? Je hebt uh, als bond twee keer per jaar een zogenaamd meetmoment. Daar moeten sporters een van tevoren met NOC en afgesproken prestatie leveren. In dit geval gaat het dan om een vijfde plaats of hoger voor een A-status... en een tiende plaats of hoger voor een B-status. Uh, die status van Jeffrey die loopt af per 1 mei... En uh, ja, dan is het normaal gesproken zo dat als je niet top 5 scoort... dat je hem dan verliest tot het volgende moment waarop je in staat bent... weer die prestatie neer te zetten. En dat is dan het WK in Antwerpen. Maar zijn er dan ook uitzonderingen denkbaar? Ik kan me voorstellen dat op het moment dat je uitzonderingen maakt voor sporters... dat dat altijd weer effect heeft, ook voor andere sporters. Nu is het wel zo dat uh, uh, je altijd met NOC NSF een gesprek kunt aangaan. En als je valide argumenten hebt is een hardheidsclausule een regeling die wel eens wordt toegepast om alsnog iemand in de gelegenheid te stellen zo'n status wat langer te houden. Maar vaak heeft dat ook te maken met bijvoorbeeld het geblesseerd zijn op het moment van het meetmoment. En dat was hier natuurlijk niet het geval. Mocht Jeffrey nou bij NOC-NSF 0 op krijgen, kunnen jullie dan als Turnmond nog wat voor hem betekenen? Om in ieder geval financieel te ondersteunen? Nou, wij betekenen in algemene zin sowieso iets voor uh, de Turners. Dat is niet alleen voor Jeffrey Wammes, maar dat is voor alle onze sporters die in het uh, traject Project Rio uh, zitten. Dat betekent dat alle sporters die in dat traject van Rio de Janeiro zitten. vanuit de KNGU een vergoeding krijgen. We denken nog even terug aan de afgelopen dagen. Oh, wat jammer.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 Een uh, goede training, een goede preparatie, een goede pathway. En de kinderen weten what it's het is om een unit te werken en En de afgelopen periode is er een enorme teamgeest ontstaan binnen de Oranje Selectie. Allemaal voordelen voor de toekomst. En, vergis je niet, benadrukt Venner, de ploeg wordt alleen maar sterker straks. En er zijn mensen home, huis, we hebben het over de ingerden. is niet hier. Goodness me. We hebben nu een unit die de produce kan produceren. Dus conclusie na een kleine week turnen in Moskou. Let me finish with a good old English saying. You like my English sayings. There is no such thing as failure. Only partial degrees of success. Mitch verder de bondscoach van de mannen turners was dat.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 Nasty, nasty crash voor de Dutch rider. Ja, Hans van Loosnoord heeft de MotoGP races gevolgd voor ons natuurlijk. Hans, wat gebeurde er vandaag? Nou, wat ik uh, gehoord heb, was het een high-sider. We hebben het niet precies uh, in beeld gekregen. Een, Wel, een high -sider, Ja, een high-sider. Dan, uh, dan leg je de motor uh, in de bocht. En dan geef je iets te veel gas. Waardoor je als het ware gelanceerd wordt van de motor af. Okay. En uh, een ander soort valpartij is als je zelf onderuit remt. Maar dit is in feite het tegenovergestelde. Die motor die tolde over de baan. Uh, IWEMA erachteraan. En uh, ja, omdat die uh, twee minuten toch uh, buiten kennis is gebleven bij elkaar. Mm -hmm. uh, ja, dan ga je toch vaak uh, vervelende dingen denken. En gelukkig. Gelukkig was de wedstrijdleiding zo verstandig om de race meteen te stoppen. Ja. Uh, hij is gestabiliseerd, uh, naar het ziekenhuis gebracht... en gelukkig uh, vallen de gevolgen mee. We proberen te bellen met uh, zijn teammanager, Jarno Janssen. Dat lukt nog even niet. Uh, uiteraard, als we een lijn hebben, laten we het meteen horen. Jij hebt wel wat sms-contact gehad met Amerika? Ja, ik heb met, met Jansen zelf, met Jarno, een paar uh, sms-berichten uitgewisseld... en hij reageerde heel snel. En het laatste bericht was positief. Uh, er was een ct-scan gemaakt en hij kon vanavond het ziekenhuis... In Oosten uh, alweer verlaten. Dat is uh, in ieder geval uh, een goede zaak. Maar hoe lang je moet herstellen, en zo, dat weet je natuurlijk allemaal nog niet. Uh, laten we dan maar even naar de race gaan. Die werd stilgelegd. Uh, en Je zei al, ook wel weer uitgereden. Maar er was nog wat verwarring over, begreep ik. Ja, de wedstrijd... Uh, één ronde te weinig uh, gereden om er een tellende race van te maken. En dat betekent dat je dan een, een wedstrijd krijgt over vijf ronden. Zogenaamde sprintrace. En ja, die werd gewonnen door uh, Alex Rins. 17-jarige Spanjaard. Uh, jong talent in deze klasse. Uh, voor... Uh, Vignales en Salom. Dus uh, op zich een, uh, een wel voorspelbare uitslag. Uh, ja. uh, waar het niet dat... Uh, ik denk dat Iwema toch misschien wel weer een punt had kunnen pakken vandaag. En dat is uh, helaas mislukt. Mede ook door het feit dat midden in de wedstrijd... Uh, kwamen een paar jongens uh, pal voor zijn neus ten val... waar hij omheen moest rijden. Daar verloor hij zoveel tijd mee dat hij uh, ver terugzakte in de race. Ja, dus dat was sowieso uh, lastig geworden. Uh, een Spaanse winnaar, uh, het was daar sowieso een Spaans feestje, begrijp ik. Uh, zeker in de MotoGP, drie Spanjaarden op het podium. Ja, en die drie Spanjaarden gaan ook uitmaken wie de wereldkampioen wordt uh, dit jaar. Misschien dat Valentino Rossi zich er af en toe nog in kan mengen. Uh, vandaag was dat niet het geval, hij werd zesde. Maar we hebben een, een nieuwe, jongste Grand Prix-winnaar aller tijden in de zwaarste klasse, Mark Marques. Voor is hij dan? <laughs> ja, ja, ja. hij is al veel te spaken <laughs> geweest. Hier, ja, geweldig. Ik bedoel, wat hij ook vandaag liet zien, hij ging echt met zijn ellebogen over het asfalt. Hij ging zo ongelooflijk plat door de bochten. Bijzonder spectaculair. Mark Marques, uh, inmiddels contact. Met uh, Texas, met Jarno Jansen, de teammanager van Jasper Ibema. Die dus crash hard crashte vandaag uh, tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Goedenavond, uh, Jarno. Ja, goedenavond voor jullie en uh, goedemiddag voor mij. Ja, allereerst, uh, hoe gaat het met Jasper? Nou, uh, we, kunnen, ja, we kunnen gewoon uh, opgelucht uh, ademhalen. Ik heb hem zojuist uh, opgepikt uh, hier uh, bij het... Uh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 Ja, hij ligt, uh, hij ligt op dit moment uh, ligt hij te rusten ja. en uh, natuurlijk heb uh, zo'n crash uh, met 162 km per uur uh, op, de, op de datarecording. Uh, wat op de datarecording te zien was, gaat ja, natuurlijk niet in je koude kleren zitten. Nee. Dus hij ligt uh, te rusten, maar verder uh, voelt, hij zich, voelt hij zich prima. Hij is wel beurs en wonderblauw, kan ik me zo voorstellen. Dat, uh, dat kan ik je verzekeren, ja. ja. Ja, en betekent dat wel dat hij weer snel op de motor stapt of moet hij gewoon echt hier even van herstellen? Uh, nou, hij heeft uh, uh, de goedkeuring van alle artsen om morgen uh, om drie uur uh, met het team mee naar huis te vliegen. Dan zal hij uh, nog een paar check-ups krijgen uh, in Nederland. En uh, we gaan ervan uit dat hij de volgende race uh, gewoon fit is. Oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval fijn om te horen. Het laatste nieuws is dus uitstekend vanuit de Verenigde Staten. Hartstikke bedankt. Uh, Jarno Jansen, teammanager Gelukkig. van uh, Jasper Iwema. En een goede thuisreis morgen. gaat dat dus gebeuren. Dank Dankjewel. Um, ja, De volgende Grand Prix, hij is er dus gewoon weer bij. Dat is mooi nieuws. Waar is die Grand Prix? Nou, die is in, in Geres, een, een baan die iedereen heel erg goed kent. Waar ook heel veel getest is uh, in Spanier. het voorjaar. Dat ja. zal de uh, Spaanse winnaar worden. Want die Spanjaarden die, die overheersen, Hans. Ja, die overheersen. En er zijn ook te veel Grand Prix in Spanje. En het organisatiebureau is ook Spaans. En, en we hebben er in het verleden ook wel eens een keer het een en ander over gezegd. Uh, we hebben ondertussen ook al drie Grand Prix in de Verenigde Staten. Er zal er waarschijnlijk één verdwijnen. Indianapolis zal wel van de kaart gaan. Maar uh, ja, het, het wereldkampioenschap zou toch beter zijn als dat het wat meer gespreid zou zijn. Hoe komt en dat? Het, ja, in Spanje... is het is jarenlang een klimaat geweest dat er enorm veel... Uh, ten eerste, uh, er is heel veel geld geïnvesteerd in die sport door de overheid. Uh, ieder zichzelf respecterende stad met meer dan 100.000 inwoners... had gewoon een eigen circuit. Dat is allemaal gesubsidieerd. Ja, Fantastisch klimaat. Eigen vliegveld, klimaat, vliegveld, ook, uh, ja, eigen vliegveld <laughs> ook. Ik bedoel, dat is, dat is jarenlang is het goed gegaan. We weten ondertussen ja. uh, waar het geld gebleven is allemaal. Dus, uh. Oké, okay, de volgende afspraak in GRS volgende week of volgende twee weken? Over veertien dagen heeft Iwema nog iets meer tijd om te herstellen. Dat is fijn voor hem. Jasper Iwema is dan weer terug. Hans, dankjewel. Hans van Loosnoord over de MotoGP. Uh, Buitenlands voetbalberichtje. In Engeland speelde Liverpool en Chelsea met 2-2 gelijk. Dat had een rode kaart moeten zijn voor Luis Suarez. Hij beet zijn tegenstander. Dat uh, zal vast nog een staartje krijgen. En maakte vervolgens ook nog de gelijkmaker voor Liverpool. In Italië, één wedstrijd Juventus AC Milan. heb ik even geen uitslag van. Dat is inmiddels 1-0 geworden voor de oude dame uit Turijn. En in Spanje, Deportivo Atletiek Bilbao 1-1. Als de Suna Real Sociedad 0-0. En Sevilla Atletic Madrid dit staat 0-1. Is een tussenstand in België. Racing Genk, Clubbrugge 1-0. Zult de Anderleg 2-1. En zult de Waardigem is nu aan kop 1 punt voor Anderlecht. Het ziet erop bijna deze uitzending van langslijn. Voetbal in de divisie. Wielrennen in Wallonië en korfbal in Ahoy. Dit was de sport dit weekend op Radio 1. Terwijl er een panda meer meeholt met de twee koplopers. Het is van Bommel, die ramt hem erin, zegt... Ho, ho! Wat een goal van Mark van Bommel. Ongelooflijk hard, snoeit hij die bal in de bovenhoek. Wat een knal, zegt van Mark van Bommel. En het is raak voor Herakles Almelo. In de 42e minuut is het Kwame Kwanza. Die scoort 1 tegen 0. Eén minuutje nog en daar komt de voorsprong voor PKC. Volgens mij is het medi Tims die hem maakt, 20-19 inderdaad. En daar is hij dan en de goal van Haastroep van dichtbij. Ja, wie wil dat weten, Filip Haastroep. Doepen, het voorzet van Kiel. En dan is het toch Zeefui die een doepen maakt. Daniel Martin de Ier is de winnaar, ja hij kan het zelf niet geloven.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 Dan staat er aan de overkant een grensrecht omhoog en die zegt dat het is spel. Het is al echt uh, uh, uh, verschrikkelijk om naar te kijken. Dan komt de aanloop. Bellen en Doelpunt van de Italiaan Marta, Schotje onder de vrouw, is kort En dan is uh, de tijd weeggespeeld en wint PKC de finale om de landstitel. En Ben Grum kijkt. In de ogen. Hij moet even vegen, want hij wint voor het eerste landstitel. Dat mag ook gezegd worden. Meneer is 71 jaar en wint met PKC de landstitel tegen Fortuna. En dat was mooie sport op Radio 1. Laatste bericht komt het Griekenland. Daar is AEK Athene voor het eerst in de 89-jarige geschiedenis van de club... gedegradeerd uit de hoogste Griekse afdeling. Tot zover. langslijn. zometeen het oog met John Jansen van Galen. Goedenavond.